9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De bevolking van Hawaii is twee uur geleden opgeschrikt... door een, na nou later bleek, valse melding van een raketaanval. Volgens het bericht was er een ballistische raket onderweg naar het eiland... en moest iedereen zo snel mogelijk dekking zoeken. Na de melding brak meteen paniek uit. Volgens sommige berichten op sociale media liepen mensen in tranen op straat. Na iets meer dan een half uur bleek dat het een valse melding was. De paniek op Hawaii valt te verklaren uit de oplopende spanningen... door de aanhoudende dreigementen van Noord-Korea... over een kernaanval op de Verenigde Staten. Hawaii is de Amerikaanse staat die het dichtst bij Noord-Korea ligt. In Wenen hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de nieuwe regering... ...waaraan ook de rechtspopulistische FPE deelneemt. Met fluitconcerten en spandoeken betogen de demonstranten... ...tegen de anti-vreemdelingenkoers van de nieuwe regering. Hoeveel mensen er precies meeliepen is onduidelijk. De organisatoren hebben het over 80.000 deelnemers... ...maar de politie zegt dat het er niet meer dan 20.000 waren. De situatie van BMX'er Jelle van Gorkom is stabiel... ...maar hij ligt nog altijd in coma na zijn zware val op de training afgelopen dinsdag. Dit schrijft de KNWU in een persbericht. De zilveren medaillewinnaar van de Spelen in Rio... krijgt geen slaapmedicatie meer toegediend... wat inhoudt dat hij op eigen kracht uit zijn coma moet ontwaken. Hoe lang dit gaat duren is onduidelijk... net als dat onzeker is hoe Van Gorkom er geestelijk aan toe is... mocht hij ontwaken. Bij een kettingbotsing met drie personenauto's en een vrachtwagen... op de A16 is een dode gevallen en drie zwaar gewonden... De dode is een man van 60 uit Papendrecht. Het zware ongeluk vond plaats ter hoogte van knooppunt Ridderkerk. Hulpverleners hebben de zwaargewonden uit hun auto bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de vrachtwagen is ongedeerd. Hij wordt gehoord. Het weer. Vanuit het zuiden steeds meer opklaringen. Het koelt vanavond af tot rond het vriespunt. Morgen is het vrij zondag. Het blijft dan droog bij 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Het beste van dance en RB in de mix. De mix. Met CFM's Nightwalk. Presentatie Radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10, show facts en u-mixers. Fuck, fuck the neighbors. Pop up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. D -d -dance FM.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 Nightwalk top 10 Nightwalk top teen. Show En DJ's in de mix. DJ's in de mix. DJ's in the mix. DJ's in mix. Op ZM Zandvoort. Zie F M. ...zaterdag op uh, in 2018. Een nieuwe aflevering van de Nightwalk... ...zaterdagavond 13 februari. Gelukkig geen vrijdag, als je ik bent natuurlijk. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Nightwalk... ...betekent tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van Dance arbeer ...een beetje pop tussendoor. Natuurlijk de laatste show, nieuws, de party update... ...en het 10 boven beste plaats van Danfoe. Straks in het tweede uurtje DJ Mauser ...met zijn Global House 5. En straks het derde uurtje... Vliegen we helemaal naar Italië. DJ Kelly, met DJ Kavas Kelly, de beste van de clubs uit Italië. En zojuist als opening horen we Lucas en Steve, Firebeats en Little Giants met Keep Your Head Up. Zometeen onderweg Ronnie Flex en uh, Maan. Ik heb hem vorige week ook gedraaid, maar hij is gewoon leuk. Ook onderweg zometeen Maroon 5 en eerst die Chris Cross Amsterdam en uh, George Bianco met Gone Is the Night. Ik zeg een hele goede avond. Everybody over here. Say, say, hey, hey now, baby So let's go on these train now, baby Tell me, tell me if you love me or Love me or love me or not the house on you, am I lucky night Lucky night, lucky night You gotta tell me if you love me or not Love me or not, love me or not I'm wishing for you, am I lucky or not, Lucky or not, lucky or not? Games, are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Oh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Niet hoor hoe niet goed, voelt goed alles wat je met me doet. Elke keer en telkens weer. Je kan altijd bouwen op mij, voor altijd. Geef oh, je het als ik niks heb, baby. Geef je het toe als je het mist, baby. Nee, want ik leid je door de mist, mijn baby. Ik kan je brengen naar de overkant van gelopen. Dan er is niks dat beter. Lieve, laat je me niet in mijn eentje. Ja, ik voel me misselijk wanneer ik jou is. Oh, wie houdt je vast wanneer het buiten koud is? Wow. Blijf bij mij, gaat niet weg. Je bent de Hey, ik vind het moeilijk om te zeggen waar ik voor je voel. Die mij de roddelen laten gaan zitten op een stoel. Laatste keer dat ik je zag, was ik een domme voel. Aan het lullen met die bitches met mijn domme smoel. Die moet niet op voor mijn neus, het is niet fucking cool. Ik ben een spits en als ik schiet, dan schiet ik op het doel. Damn sorry, ik doe alles voor je opgevoel. Onvoorwaardelijk in jouw Hou je yeah. nog van me als ik niks heb, baby? Geef je het toe als je het mis hebt, baby. Hey, hey. Ik leid je door de mist, mijn beren. Ik kan je brengen naar de andere. Het is niks dat beter. liever laat je helemaal niet in mijn eentje. Ja, ik voel me misselijk wanneer het koud is. Ouwe, oh, houd je vast wanneer het buiten koud is. Oh. Blijf bij van mij ga niet weg. Je bent de hele manier. Ja, dat was muziek van Ronnie Flex, te samen met Maan. Vorige week ook gedraaid, maar laat gewoon een lekkere plaat. Jorgen, dat blijft bij mij en daarvoor Maroon 5. Te samen met uh, SZA, met What Lovers Do. Ik heb nog even een beetje nieuws over Chris Brown. Die had geen vergunning voor het aapje dat hij cadeau deed aan zijn dochter. De rapper heeft het beestje genaamd uh, Fiji. Inmiddels de deur uit moeten doen, al dus uh, TMZ... Brown haalde zich eerder de voeren van een aantal fans op de hals... door zijn driejarige dochtertje Royalty een baby kapucijnaapje te geven. In de film op zijn Instagram-account is het dier te zien met een luier aan... gewikkeld in een dekentje. De fans noemen het gevaarlijk voor het meisje... vonden dat het beestje in het wild thuis hoorde. Is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Bij de Californische overheid kwamen dan ook enkele meldingen binnen... waarop een onderzoek werd gedaan. Brown blijkt geen vergunning te hebben gekregen... voor deze exotische, niet-exotische huisdier... Dus kregen autoriteiten een huiszoekingsbevel. Voordat de politie zijn huis echter binnenviel... kwam hij Brown het aapje al vrijwillig inleveren. Hij kwam wel worden voor het bezitten van een aapje zonder vergunning. Waren in Amerika maximaal zes maanden eraf op staat. Ja, in Amerika weten ze hoe ze uit moeten delen. In Nederland snappen we er niks van. Want, uh, hè, in Nederland kan je echt een heleboel doen. En dan krijg je een jaar cel of zo. En... Uh, ja, als je zoiets als dit doet, dan krijg je een, een tik op je vingers. En dan uh, zeggen ze: je mag het nooit meer doen. Zie je van mijn voor door met muziek, want daarom zit jij je in je radio gekluisterd. Zometeen Showtek en Moby. Maar is die Raw Underground met I Felt Free? this b f Mario Zandvoort, Naam van Mario Zandvoort. Van MK met 17 en Daarvoor Showtech en Moby met de natural blues. Zie je zand voor zaterdagavond de nightwalk. Tot middag zijn we bij met het beste van Dance. RB en een beetje pop tussendoor. het laatste shownieuws de party update. En natuurlijk zometeen het team boven het beste van voor de dans opnieuw. Het hebben tijd voor de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal op deze zaterdag 13 januari. Nou, zo zal het beginnen we met een Escape in Amsterdam, met de week Brainwash begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Dat doe ik op het Rembrandtplein. En voor meer informatie, check de website escape.nl... met onze eigen zandvoorts, de En hij heeft de lijn-up geregeld voor vanavond, zoals altijd. En heeft meegenomen vanavond Dennis Quinn. To Dirty en MC's Heights. Vanavond dus in de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. En als we wat verder lopen... Dan komen we bij Club R. Dat is vanavond Mainstage. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check R.nl... met de Mystery Guest, de Marv, Michael Wu... Van No Jules, Breakfast, Invictum en I.C. Dat vanavond is in Club R het feestje Mainstage. En dan hebben we nog een leuk feestje vanavond. Wekelijks feestje encore met vanavond Girls' Night Out... Het begint rond de klok van middernacht 8 uur tot 5 uur in de ochtend. En voor midden van maat check melkweg.nl. Met onder andere Marbo en wie die mee heeft geromen. Dat blijft allemaal geheim. Dat ga je allemaal meemaken als je vanavond aan de Melkweg gaat. in het wekelijke feestje encore. Met vanavond het thema Girls Night Out. En als we wat dichter bij huis gaan kijken. Dan komen we in Haarlem uit op, uh, op de kromme elleboogsteeg. Daar vinden we de stalker. Vanaf middernacht ben je welkom bij het feestje Nooduitgang Part 2. Het begint rond de klok van middernacht, duurt tot 6 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl met uh, Holt, Fabien, J, B2B-Toe, Stef en Sidos en Crane. Dat vanavond is in Club Stalker het feestje Nooduitgang Part 2. En tot zover ook de feestjes. Door met muziek. Want daarom zie ik je radio geluisterd. De Nightwalkers zijn bij je. Tot aan middernacht. This is only a promo from La Pena Records, not for play. from La Pera Records. Not full play. Tot 12 tegen tot 12. Met de party update. Night top 10. Night top 10. Show fax. En DJs in the mix DJs in the mix Op ZFM Zandvoort. ZFM. CFM ZFM. Nou, dat was muziek van Galantis en Throttle met Tell Me You Love Me. De Dropgun remix en dan voor Patrick uh, Topping met B-Sharp, C-Nout. Het is even tijd voor de 10. boven beste plaats van dansen. Welke plaatsen zijn erg populair en welke? Kan je vanavond zeker verwachten in de clubs als je vanavond nog gaat stappen. Op 10 deze week Camo Fat en Aldebrooks met uh, Cola en Mouse Tea Glitterbox Mix. Op 9, Mark Jenkins en Miss B met Sirens... 8 deze week Rhythm Masters met I Feel Love using Winter Gordon. Op 7 Blaze en Amin Edge met Lovely Day. Op 6 deze week The Tribe of Good met Loving You Baby... de Matt Joe Safari remix. Op 5 Ryan Blythe met You Can Hide. Op 4 deze week Matt Joe met Last Dream. Op 3 Camel Vetter, en Elderbrooks met het origineel Cola. Hij heeft heel lang op nummer 1 gestaan. Deze week op 2 Frankie Rizzardo met Call Upon Me. En op 1 deze week nog steeds... Massa met de Groovy Cat. Nou, die heb ik vorige week al voor je gedraaid. En die komt waarschijnlijk straks voorbij. Misschien als het goed is. In de mix van DJ Mouse. Dus ik heb een andere plaats. Die het ook goed doet. Misschien kan je, je nog herinneren. De film Rocky met Sylvester Stallone. Hier is je Benny Royal en Danny Hackman met Tiger Eye. Zaterdagavond, de avond. Dead snij. Nightwalk op CFM Zandvoort met C Mama. En daarvoor House of Virus featuring Marie Tweek met Runaway. The Full Intention, dat mix. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk niet getreurd zometeen. Het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks om 11 uur vliegen we helemaal naar Italië... met de beste van de clubs uit Italië. Er is nog even muziek. Wat dacht je van Nelly? Met The Fix. Nee, hey, die gaan we niet draaien. Dat past nou net niet in het straatje. Even een kleine aanpassing. With you. Ik zeg tot zometeen na de break.